10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Malta heeft de finale van het Junior Eurovisie Songfestival gewonnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev scoorde de 12-jarige Gaia Kauki de meeste punten met haar liedje De Start. Nederland eindigde als achtste. De tweelingzussen Milene en Rosanne uit Bad Hoevendorp traden op met het nummer Double Me. Het was de elfde e editie van het Junior Eurovisie Songfestival. Nederland deed aan alle edities mee en was vorig jaar en in 2007 gastland.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 Eerder vandaag begon de officiële viering van 200 jaar koninkrijk in de Ridderzaal. En op het strand van Scheveningen werd de landing van prins Willem Frederik nagespeeld. In de eredivisie heeft Heerenveen thuis gewonnen van Goethe Eagles. Het werd 3-1. NAC speelde met 2-2 gelijk tegen Groningen. Eerder vanavond was er nog een wedstrijd. Pek Zwolle RKC werd 1-1. Het was voor de Zolse ploeg het vierde gelijkspel op rij. Het weer, vanavond en vannacht, op de meeste plaatsen droog. Tegen de ochtend kans op motregen. Morgen bewolkt en vrijwel overal regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win.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 Dat was avond. Uh, nog één wedstrijd uh, is bezig. Herakles tegen FC Utrecht. En Het is nog spannend ook, Bas Tegeler. Ja, half uurtje nog te gaan. 1-1 is de stand. Belhassani Hassani voor 1-0. rust. Toornstra na Hens van der Ridder... maar niet opgemerkt. En bovendien ook nog uiteindelijk... nadat de bal uh, voor zijn voeten kwam via de rug van Schenkeveld... langs Pasveer geschoten. 1-1 is het nog altijd. Eigenlijk ook na de gelijkmaker geen serieuze kansen meer gezien.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 50 ways to say goodbye. Van Train was dat. We gaan naar Bas Tegelen. Utrecht heeft uh, over het algemeen niet zo heel veel zin om naar Almelo te gaan. Want uh, dat hebben ze negen keer eerder gedaan. En van die negen keer wonnen ze er maar één. Het zou mij toch niet verbazen als vandaag de tweede keer is. Het uh, is op dit moment 1-1 na ruim een uur. Maar de wijze waarop Heracles voetbalt. En je ziet dat daar meer misgaat dan bij Utrecht. Zeker na de gelijkmaker. Geeft mij toch het gevoel dat Utrecht nog dichter in de buurt van een goal gaat komen dan Heracles. Het zal dus wel precies anders omgaan. Bal bezit voor Pasveer na een afgeslagen Utrechtse aanval, waar Papot en Toornstra wel doorlopen, maar de bal uiteindelijk gewoon bij de keeper komt, die hem meegeeft aan Rosheuvel aan de rechterkant van het veld. Die is dus snel. Weer loopt hij bij Bulthuis weg, maar dit keer loopt hij de bal zelf over de zijlijn. Hij denkt dat Bulthuis die bal heeft aangeraakt onderweg en dat Herakles mag gooien. Dat blijkt niet het geval. De grensrechter staat er bovenop. Het moet dat goed gezien hebben, hoewel Rosheuvel nog even boos leek. De vleugelaanvallen bij Herakles aan de andere kant, Linse is inmiddels aan de kant gehaald en vervangen door een andere, Ousama Tanane. Die, uh, waar Linz eigenlijk een beetje tegenviel, Maar moet proberen om op die vleugel voor wat nieuw bloed en wat nieuw elan te zorgen. Terwijl Heracles probeert op te bouwen. Maar de Utrecht wordt teruggedrongen. De bal gaat terug naar de keeper. Pasveer. De ridder loopt door. Pasveer geeft die bal een ram. Komt bij Tanane terecht. Die stapt eigenlijk over de bal heen. Ook weer slecht. Dan trapt Marquitibal de, de andere kant op. Ook niet goed. Schenkeveld zitten weer tussen. Dan het hoofd van de Rijk. Nee, Amoa wint in de lucht. Komt die bal toch nog voor de voeten van de een van de spelers van Heracles, Belhassani. En dan maar weer Amoa, die zich nu gaat melden in het strafveldgebied Als hij de bal aan de linkerkant heeft afgeleverd. Die komt via de invaller Tanane weer terug. Maar kan dan vrij makkelijk, omdat ook dit weer zo'n voorzet is die niet van de grond komt. Door de Rijk de andere kant weer worden opgetrapt. En zo blijft Heracles nu vrij lang op de helft van Utrecht staan. Een korte combinatie. Belhassani en Tanane met de bal. Davidson is mee. De linksback een voorzet van hem. Komt in de handen van de keeper van Utrecht. Ruiter. Die heeft gezien dat de ridder weliswaar als enige voorin staat. Maar die mag voeten en handen gebruiken vandaag. Dus dan heb je altijd meer kans. Dus dan moet de bal zo snel mogelijk naartoe. Maar hij wordt op het middenveld door Heracles onderschept. En zo kan de ploeg uit Almelo weer komen. Via Davidson en via Rienstra. Maar die speelt de bal weer terug naar Pasveer. Misschien dat Heracles zich even heeft moeten herstellen. Na de gelijkmaken van Toornstra. En het gehannen ze eigenlijk daar omheen. Want Hens van de Ridder en niet gezien. En iedereen boos en geel voor Pasveer. En het gevoel eigenlijk dat alles een beetje tegen zit. Maar misschien zijn ze er ook wel weer een beetje overheen. En dat is mijn conclusie van zo even. Dat Utrecht eigenlijk wel een beetje de bovenliggende partij leek te worden. Wel wat voorbarig geweest. Want eigenlijk vanaf het moment dat ik dat gezegd heb. Ligt de bal op de Utrechtse helft aan de voeten. Van spelers van Heracles en ingooi nu. En die ingooi gaat genomen worden heel dicht bij de cornervlag Zodat het Utrechtse vol volstroomt. Met nog ruim 20 minuten op de klok. Maar Kiet de bal wegkomt. Die komt voor de voeten van Bellassani. Die wil nog wel een keer schieten. Want die schoot de 1-0 binnen in de eerste helft. Maar dit keer heeft hij wat minder geluk. En kan de bal de Utrecht via oor in tweeën worden weggekopt. Maar wel weer ogenblikkelijk opgevangen door Herikles via Vierik. Die de bal op de helft van Utrecht aanneemt. Maar blijkbaar het gevoel heeft dat hij achtervolgd wordt. Door, ja je zou bijna zeggen een psychopaat. Want zo hard loopt hij de eigen helft op, alsof hij door de duivel op de hielen wordt gezeten... en dan speelt hij de bal terug naar zijn keeper. Dat ziet er heel merkwaardig uit, omdat er eigenlijk niemand echt mee liep. En zo is Herekles weliswaar nog in balbezit, maar helemaal aan de verkeerde kant van het veld. Goed, 20 minuten nog. Herekles 1, Utrecht 1. Eerder eindigde Heerdeveen Go Ahead Eagles in 3-1. Uh, ja, verlies dus voor Go Ahead. Uh, het was bij rust nog 1-0 voor de ploeg En dus was Fookaboy, de trainer van een, uh, Go Ahead, not amused. Nou, ik ben, uh, ben wel, wel zeer teleurgesteld uh, over de uitslag. Uh, als je kijkt naar de wedstrijd, uh, zeker de eerste helft... Uh, en wat we in balbezit uh, hebben gebracht. Ook zelfs nog bij een 2 8 achterstand in de tweede helft zit je nog in de wedstrijd. Uh, maar goed, uh, we hadden voor rust. Uh, we hebben eigenlijk nagelaten om, uh, om al 0-2 op het scorebord te zetten. Dat, dat uh, was ook verdiend geweest. Uh, dat gebeurt niet. Ja, in de tweede helft uh, loop je te ver achteruit... En, uh, Ongelukkige bal met, uh, met de 1-1, uh, eigen kool. Uh, ja, en de 2-1, 3-1 is, is gewoon heel matig verdedigd. Ja, uh, het was een wereld van verschil, vond ik, tussen half 1 en 2. Hier, je bent eigenlijk veel beter voor en dan in zeven minuten ziet de hele wereld er anders uit. Of ziet de wereld er heel anders uit, hoe zeg je dat? Nou ja, de wereld heel anders uit. Uh, ik geloof binnen zes minuten is het uh, 2-1. Je staat er andersom. Ja, dan, dan ziet de wereld er ook anders uit. Ja, maar, maar ik bedoel ook van, uh, je kan verwachten dat zij misschien iets meer uh, power geven. Ik had het gevoel dat jullie zo, zo snel van slag raakten daarvan. Dan kan ik me voorstellen dat het ook pech is dat je dan twee keer tegen het doelpunt aanloopt. Maar je krijgt in die fase daarna niet, niet de kans om die wedstrijd weer vast te pakken. Duurt lang. Nou ja, ik vind uh, dat uh, de uh, 1-1, dat kun je stellen van pech. Maar de 2-1 is geen pech. Uh, dat is te verdedigen. En uh, dat doen we gewoon niet goed. Uh, ja, dat, dat moet je wel doen op dit niveau. Anders loop je achter de feiten aan. Dan kun je nog uh, goede wedstrijden spelen. Maar het gaat ook om dat je in die fase ja, wel, e wel eventjes weer er staat en ook goed verdedigt. En uh, ik vind wel na de 2-1 uh, bleven we wel voetballen en in de wedstrijd. Uh, we hebben ook kansen gehad om de 2-2 nog te maken. Uh, Heerenveen de Rome, wij met uh, Valkenburg. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, de 3-1, ja, dan wordt er ook niet ingegrepen. Ja, dan, uh, dan, dan wordt het erg moeilijk om wedstrijden überhaupt te winnen. Wat, wat vind je nou het meest vervelende van de avond? Ja, het meest vervelende vind ik van de avond is uh, eigenlijk goed spelen en nul punten hebben. Maar bij goed spelen moet je ook goed verdedigen. Foucault Boy, de trainer van de Ahead Eagles, dat met 3-1 verloor van Heer de Veen. We hoorden hem in gesprek met Jeroen Elshoff. Ja van Bos, kijk. tegen FC Utrecht. Het is oh. nooit de topper geworden waar jij op hoopt, hè Bas? <laughs> Net niet. Nee, dat scheelt niks. Kwartiertje nog te gaan. 1-1 de stand in Almelo. En een vrij schop voor Utrecht. Die bal ligt eh, wel ver van het doel. meter op 35. Toornstra gaat niet schieten... maar een voorzet geven. En is op zoek naar het hoofd van Herings. En die komt door. Dan wordt die bal onderweg nog aangeraakt... door Schenkenveld. Dat zou het zijn geweest... als het hem twee keer zou zijn overkomen. Als hij zijn doelman zou hebben gepasseerd. Maar dat... Is heel vaak zou in één zin. En dan begrijpt u al dat het er niet van gekomen is. En dat Pasveer en dus heel almeloos met de schrik vrijkomt. Maar een beetje pech. En het is 2-1 voor Utrecht. Maar het leed blijft Heracles bespaard. Terwijl nu bij het uitverdedigen de almeloos via Schenkenveld Wel heel veel risico nemen. En omdat Schenkenveld wordt vastgehouden. En vindt dat Heergelen de scheidsrechter wat laat fluit. Maakt hij zich als de scheidsrechter het eindelijk doet heel boos. En dan nou gaat de scheidsrechter zeggen, ja, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Die zou hem nu eigenlijk een kaart moeten geven. Roept hem even tot de orde en laat het daar dan maar bij. Dat is ook niet heel sterk, maar vooruit. Dan zou je moeten zeggen, hier heb je je kaart. Of je kan zeggen, het is misschien wel heel sterk. Nou heeft blijkbaar, maar dat heb ik even niet gezien aan de kant. Ook Jan de Jong zich heel boos gemaakt. Die moet zich nu ook nog melden bij Higgler. En zo wordt het een beetje een praatgroepje. Waarbij de scheidsrechter de gespreksleider is... En eerst aan Schenkeveld te verdedigen. Wat heeft uitgelegd, wat wel en niet mag. En hoe dat ook nou weer zat met normen en waarden en respect. Misschien heeft hij het bandje van Guzze Bejuk nog ergens in zijn achterzak gestoken. Dat zijn we allemaal weer vergeten, hè? Dat is wel leuk. Om ja, dat Om even een bijzinnetje te vermelden. Precies. Ja. Dat weet niemand meer. We zijn het allemaal weer vergeten, zoals we eigenlijk doorlopend in deze maatschappij... in elke maatschappij voel ik overigens alles weer vergeten. Maar goed, publiek boos. De jongen krijgt een reprimande, maar mag ook weer vrolijk blijven zitten waar hij zat. En dat is ook wel prima... Publiek boos, iedereen een beetje opgewonden. Een 1-1 de stand en na afgelopen minuut extra tijd bij deze wedstrijd erbij, omdat we even een minuut niet gevoetbald hebben. Vrij schop voor Hierges, inmiddels genomen. Opgevangen door Utrecht. Duplan aan de rechterkant van het veld wil aan een dribbeltje beginnen, wordt van de bal gegleden door Davidson, raakt de bal zelf het laat, de bal buiten ingooien voor de ploeg uit Almelo. Nou wil iedereen dat dat snel gaat. Tanane heeft de bal in zijn handen en uh, doet dat niet. Of Davidson is dat? Die gooit de bal nu naar Tanane. Dan komt hij voor de voeten van Quanza, die verwerkt hem eigenlijk heel slecht. Bruns lost het probleem dan op. En omdat het publiek denkt, als we dan toch lawaai gaan maken, laten we het dan op de goede manier doen. Dat doen ze ook nu, hoorbaar. Zo komt er wel weer sfeer in de, het stadionnetje hier. Terwijl Rosheuvel met een goede actie en een goede 1-2 ineens in het strafgebied verschijnt. En dan naar de grond gaat. En dan zegt Heracles, is dat niet een strafschop? Schrijftjechter Higgelen met uh, wijde armen zegt nee, geen sprake van. En ik denk dat hij daar het gelijk aan zijn zijde heeft. En uh, zo moet Rosheuvel ook maar weer overend krabbelen. In de wetenschap dat de strafschop waar hij dan 12 minuten voor tijd op had gehoopt... Niet van de grond is gekomen. Na nou, een goede 1-2, dat zeker. Waarbij die dan uh, uiteindelijk wel heel makkelijk naar de grond gaat. Want ja, zeker doet Herings zijn best om nog bij de bal te komen. Maar het is niet zo dat Herings zijn tegenstander zonder de bal te raken. Zo uit balans brengt dat daar een bal op het stip had gemoeten. Kortom, dat is een goede beslissing van de scheidsrechter. Inmiddels aan de andere kant verspeelt de ridder de bal. Krijgt hij hulp van Marquiet. Dat klinkt wat merkwaardig. De spits en de restback, Maar er zat ook 25 meter tussen. Maar Marquiet trapt de bal de andere kant weer op. Die eigenlijk van de voeten van de ridder ketste. Dat duurt allemaal niet lang, want dat balbezit van Utrecht houdt dan heel snel weer op, zodat Rienstra voor Heracles weer kan overnemen. Het wordt wel chaotisch op deze manier. En het wordt wel leuker, omdat beide ploegen er nu, omdat ze gewoon chagrijnig zijn en gefrustreerd en vinden dat het allemaal hun kant niet oprolt. In ieder geval wel ineens bereid zijn om extra energie in de wedstrijd te stoppen. En dat maakt het als kijkspel wel aantrekkelijk. Is het goed? Nee? Is het leuk? Nou ja, wel inmiddels. 10 minuten nog. 1-1. Go. You got to let yourself go And if you don't, I will follow you I will follow you straight home You got to let yourself go Waar verdedigers na een hele simpele te onderscheppen voorzet van oor langs de bal heen trappen. En eigenlijk de bal niet wegwerken waar daadwerkelijk werkelijk onwaarschijnlijk eenvoudig zou zijn geweest. Het gevolg is dat de bal bij Jens Toornstra terecht komt. Die al echt geen idee meer had dat die bal nog in zijn buurt zou gaan komen. Maar het gebeurt dan toch. Het is echt een cadeautje. En dan schiet hij gewoon maar binnen vanaf een meter of tien. En ja, Pasveer heeft geen schijn van kans meer. En Toornstra zet Utrecht op 1-2. Zoals die Utrecht ook al op 1-1 zetten, Maar dat is inmiddels 20 minuten geleden. Nog 8 minuten te gaan. En Utrecht aan de leiding in Almelo. Throw in Het goal van Chris Berry en Perkizit. Er was vanavond iemand die voorspelde dat FC Utrecht wel eens zou kunnen winnen. Bas Tichler. Ja, en die uh, voorspelde drie minuten later. Ik ben toch wat voorbarig met mijn conclusie. Zo zie je, maar je eerste indruk is vaak ja, de beste. Ja, maar die, die eerste heb, heb ik wel onthouden, die tweede. Precies. Die. Ja, nou ja, 2-1 voor Utrecht. En dat gebeurt dan omdat bij Heracles eigenlijk uh, mensen die ervoor betaald worden... om de poort achterin gesloten te houden, dat niet doen... Simpele bal vanaf de linkerkant, het is echt niet moeilijk. Kwantza moet die bal gewoon wegtrappen, doet het niet. Mede daardoor staat de rest van de verdediging eigenlijk op het verkeerde been. Het doet eigenlijk ook niks meer. Dat was ook wat moeilijker overigens. En zo kan Toornstra de bal die dan als Toornstra van heel dichtbij schiet, ook nog weer van richting wordt veranderd. Dus daar zit het de ploeg het allemaal ook niet mee. Maar het is van zo dichtbij dat die bal er vermoedelijk toch in was gegaan. Maar het wordt 2-1 daardoor, terwijl nu Davidson wel heel ver doorloopt het strafgroepgebied van Utrecht in. Dat is de linksback, maar dat is een soort halve aanvaller geworden inmiddels. En de bal uiteindelijk via Tjommer een van de invallers bij Streutker terecht komt. Dat is ook een invaller. Want meteen na de 2-1 zijn de twee verse krachten bij Herakles in het elftal gekomen. En er geschoten wordt van afstand door de man van de 0-1. Of van de 1-0 moet ik zeggen. Bel Hassani. Maar die heeft wat minder geluk en wat minder succes. Dan met zijn eerste poging in de eerste helft. Want deze bal gaat meters over het doel van Robin Ruiter. Die uiteraard niet zo heel veel haast meer heeft. En dat eigenlijk al een kwartiertje niet meer had omdat hij juist in dat afgelopen kwartiertje voelde dat Herenkles dat ook nog wel geschoten heeft op dat doel. Met Amoa en met Rosheuvel toch een aantal keer gevaarlijk is geweest. Nou, het moment van was het wel of geen strafschop. Naar mij smaakt niet, overigens. Zoals al eerder gezegd, nou, dat Rosheuvel door Herings van de bal werd gezet in het strafschopgebied. En zo heeft Heracles het gevoel gekregen dat het dicht bij de 2-1 was. Maar die kwam er dus niet. Nu een voorzet vanaf de linkerkant. Wordt doorgekopt eigenlijk ongewild door Amoa. Moet Rosheuvel die bal oppikken. Komt er van Tewierik een voorzet bij de tweede paal. Daar wordt er door Utrecht gekopt via de Rijk. En geeft Markiet volkomen onnodig een hoekschop weg. Die staat daar nou ja, bijna op de achterlijn. Maar er staat geen speler van Heracles ook maar in zijn buurt. Maar hij heeft geen idee wat er in zijn omgeving gebeurt. En geeft dan een hoekschop weg. En die gaat dan door Tjommer. Genomen worden. Indraaien de bal vanaf de linkerkant. 85 minuten onderweg. 1-2 stand in Almelo. De bal is te ver. Wordt door Bulthuis weggekopt. Moet dan de Rosheuvel opnieuw worden ingebracht. Die kopt de bal naar de zijkant. Waar Belhassani staat om op te vangen. Nou, een voorzet dan. Want uh, de bal terug naar Rosheuvel. Dat kan ook van hem een voorzet. Daar staan alle koppers nog. Amoa komt bijna met zijn hoofd bij de bal. Die bal uh, schampt dan nog een van de Utrecht-verdedigers. Rolt opnieuw over de achterlijn. En dat betekent opnieuw een hoekschop voor Heracles. die snel genomen is nu. En dat betekent dat. Uh, de bal via Sommer wordt gespeeld naar Tanane. Die wil dan de bal voor het doel brengen. Maar doet dat zo slecht dat Utrecht voor opruiming kan zorgen. Er komt nog een offensief van de ploeg uit Almelo in de slotfase. Daar kan je op wachten Wat het oplevert dat weten we over een minuut of zeven. Voorlopig is het 1-2. Het uh, werd bij Heerenveen tegen Goa Eagles 3-1. En bij Marco van Basten, de trainer van de Friese... overigens de afloop de opluchting over die winst. Ja, zeker als je zeg maar, zo begint een wedstrijd. Eerst zelf was, uh, was slecht. In de tweede helft hebben we goed gereageerd en uh, ja, dat heeft uh, geresulteerd in doelpunten. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we blij dat, dat we deze wedstrijd hebben gewonnen. Ik wil maar gewoon eenvoudig beginnen bij het begin. Uh, want ik kan me voorstellen dat je enorm hebt uh, gestoord. Ja, eigenlijk misschien wel aan de hele eerste helft. Ja, de eerste helft was echt slecht, zowel aan de bal was het uh, apathisch. En uh, ja, de, de, de, geen wil, geen, geen, met name ook geen, geen lef, geen, uh, geen idee. En eh, daarin hielpen eh, we elkaar ook niet. Dus als iemand de bal had, dan bleven we staan. En, en er was geen beweging. Dus ja, dan maak je elkaar eh, slechter in plaats van beter. Nou, dat, is, eh, dat werd duidelijk. En dat werd eigenlijk pijnlijker. Maar dan kan je nog, als je zeg maar, aan de bal niet best bent... kan je nog wel zeg maar, redelijk verdedigen. Maar ook daar eh, schotten het aan. En eh, ja, ze hadden een paar keer een paar uitvallen in het begin ook. Dat ze echt eh, ja, grote kansen kregen. Dus ja... Als je net zowel verdedigend als aanvallend uh, zo slecht doet dus in de eerste helft... Ja, dan vraag je een problemen. Uiteindelijk uh, gebeurde dat ook vlak voor rust. In de, eerste, in de rust hebben we wat aangegeven en hebben we wat gewisseld. En, uh, dat pakte gelukkig goed uit en uh, ja, dat resulteerde in snelle doelpunten. En waardoor de wedstrijd uiteindelijk weer naar ons toe draaide En Toen hebben we denk ik redelijk uh, uitgespeeld. Zij hebben nog uh, één of twee kansen gehad, maar wij hebben er uh, meer gehad. Dus uiteindelijk denk ik dat we wel verdiend hebben gewonnen. Maar het, is, uh, het, is een, het was een lastig kawaai. Als je, als je zo begint, maakt het je jezelf erg moeilijk. Is dat moeilijk zonder Finn Bogason? Ik begrijp dat alle ogen toch altijd op hem gericht zijn, erbij of niet erbij. Of gaat je dat te ver? Nou ja, we deze keer hadden we er een hoop die we moesten vervangen. We hadden Alfred die er niet was, we hadden uh, Van den Berg die er niet was, Ramon Somo was ziek voor uh, nee, no die is er niet bij. Dus we moesten een hoop corrigeren. En uh, ja, met name een aantal jongens voorin... die uh, voor het eerst speelden, of bijna voor het eerst speelden. Die, daar moet je toch ook altijd maar afwachten hoe dat, uh, hoe dat pakt, uitpakt. En gelukkig deden we het altijd goed. Maar ja, we hadden gewoon met z'n allen hadden we, ja, moeite vandaag om het spel te maken. En het spel maken hier... Is, is gewoon uh, elke keer voor ons toch een lastige opgave. Ja, dat is een hele jonge ploeg. Hè? Als je kijkt naar de leeftijd, gemiddelde leeftijd vandaag. Ik denk dat het misschien 21 was of zo. Ja. Maar goed, dat kan natuurlijk ook uh, op allerlei manieren uitgelegd worden hoor. Dan gooi je. Dan doe je dan denk je niet zoveel na. Maar we hebben gewoon uh, met, met het met het spel maken hier uh, in, uh, in het stadion... Uh, daar hebben we met regelmaat uh, toch wat moeite mee. En Dat heeft ook een beetje te maken met de poppetjes. Maar uh, ja, goed, uh, we lopen er niet voor weg. We, we zijn blij dat we deze wedstrijd toch hebben weten te winnen. En we vinden elke keer wel een manier om uiteindelijk toch tot scoren te komen. Daarboven was het onrustig deze week, maar beneden uh, ja, liggen de punten dus. Nou, wij zijn blij dat we, dat we deze wedstrijd hebben gewonnen. Dat, heeft, dat helpt ons, dat geeft vertrouwen. En uh, nu wacht onze wedstrijd uh, in Den Haag... Uh, die we moeten inhalen. Dus hopelijk uh, ja, doen we dat ook goed. En die wedstrijd is woensdag. Aden Den Haag tegen Heerenveen in Haalwedstrijd. En Heerenveen kan dan nog hoger komen. Heeft nu al 22 punten. Is voorlopig even Feyenoord en PSV voorbij gegaan. Maar ja, die halen in ieder geval morgen punten. We gaan eens kijken wie er de punten meeneemt uit Almelo of Heracles. Maar ik denk even zuur terecht, ja, die hebben wel de beste papieren. We zitten in de laatste officiële minuut. Utrecht staat met 2-1 voor. Twee goals van Toornstra nadat uh, Belhassani-Herekles... nog op een 1-0 achterstand op voorsprong had geschoten. Terwijl de ploeg uit Almelo nu via de doelpunten maken. Ja, Belhassani wel weer gevaarlijk dat strafselkobbiet van Utrecht binnenloopt. En uiteindelijk is er een been gevonden bij Utrecht dan... om dat een halt toe te roepen. Dat levert wel weer de zoveelste hoekschop op voor Herakles. Bal voor het doel wordt gekopt. En die bal gaat uh, net naast. Nou, wil Herakles dat hij bal gekopt zou zijn door een van de spelers van Utrecht en dat er een nieuwe hoes op moet volgen. Maar dat leek me eerlijk gezegd geen sprake van. Want die bal van Bellassani klopt denk ik op het hoofd van Streutgen. Terwijl de vierde officieel uh, aangeeft dat we drie speelt, minuten extra die tijd, die tijd bij uh, krijgen in deze wedstrijd. Alexander Bielica is nog in het elftal gekomen bij Utrecht. Dat is van origine een linksbenige verdediger. Maar die speelt nu eigenlijk als een soort uh, controlerende middenvelder net voor zijn twee verdedigers. Als extra slot op de deur. Want als het nodig is, zal hij er ook nog wel tussen gaan lopen, denk ik. Het is een grote, sterke jongen die ook met, ja ja, als het dreigend zou worden door de lucht, goed zou kunnen gebruiken. Die is gekomen voor Tommy Orr, waarmee de aanval van Utrecht eigenlijk wel goed heels geneutraliseerd is. En eigenlijk alleen Steve de Ridder daar nog staat te wachten op een bal die misschien zijn richting op komt. Wat gebeurt allemaal aan de andere kant. Dat mag duidelijk zijn. Herikles valt aan. Schommer, Rosheuvel, wie wilde schieten? Rosheuvel legt de bal klaar, maar voor wie? Voor Kwanza, die daar niet op rekent. De bal is ook veel te kort. En dat verklaart het uh, lawaai van de tribune. Oh, hoe kan je dat nou doen? Het levert balbezit op voor Utrecht. Maar omdat Utrecht een beetje nou ja, in paniek oogt in de laatste 2, 3, 4 minuten. Zijn ze die bal ook overblikkelijk weer kwijt. Nu een slechte bal in de opbouw van Schenkeveld. Zomaar in de voeten geschoven bij Toornstra. De man van de twee Utrechtse goals. Zodat Utrecht niet alleen even naar adem kan happen en lucht kan proberen te zoeken. Ergens op de helft van Heracles. Maar voordat ik dat uitgesproken heb, heeft ballen weer bij Heracles ingeleverd. En gaat de hele zin... Niet door en mag u uit het verslag worden geschrapt. Want Heracles komt alweer. En uh, leidt dan op het middenveld ook weer balverlies. Ik heb dat eerlijk gezegd vanavond. Het is zo in fase best spannend geweest. Maar goed eigenlijk geen moment. Er gaat onvoorstelbaar veel mis. En als je naar de ranglijst kijkt is dat misschien ook wel te verklaren. Heracles, zeker als het hier zou verliezen, komt echt langzaam maar zeker in de problemen. Komt echt in de zorgen. En Utrecht met drie punten zou weer keurig de middenmoot opzoeken. Die ruime middenmoot van deze Eredivisie. En zal dan toch wel weer een beetje naar boven durven te kijken. Maar Kiet gooit nog maar zijn bal naar voren. Dat lijkt me buiten spel voor Toornstra. Die de bal, terwijl hij doet, alsof hij het fluitje niet hoort. En alsof hij de vlag niet gezien heeft, nog eens op het hoofd meeneemt naar de buitenkant. Om daarmee pas weer te beletten om de vrije schop snel te nemen. Diep in de extra tijd dus inmiddels aanbeland. 1-2. De voorsprong voor Utrecht in Almelo. Balbezit voor Heracles via Kwanzaa. Die kopt. Kopt de bal voor de voeten van Bulthuis. Die een moeilijke avond achter de rug heeft met een snelle rosheuvel. Nu de bal maar blind naar voren trapt. Bielika doet nu de rest. Dat doet hij ook zonder al te veel overleg. De ridder de enige nogmaals die daar nog staat. En dan nog bij de bal kan komen ook. Dat is dan toch knap. En die dan ook nog. Denk ik. Maar dat dacht hij zelf ook. Maar wij waren de enige tweede, ridder en ik. Via Schenkeveld over de zijlijn speelt. Blijkbaar heeft de Belgen toch zelf het laatst geraakt. Schrijft zich de richtlijn stond bovenop, Moet dat goed gezien hebben. Zodat Heracles nog een kans krijgt. De bal maar blind naar voren. Maar Kiet verdedigt uit. Doet dat met horten en stoten. Omdat de bal die vlak voor hem stuitert nog via zijn knie eigenlijk de verkeerde kant op dreigt te springen. Maar dan ramt hij hem toch maar de tribune in. Jan de Jong in alle staten inmiddels. De ingooi voor Heracles aan de voeten van Davidson gekomen. Davidson met een korte combinatie zal dan nu een voorzet moeten geven. Staat bij de cornervlag, Kapt nog een tegenstander uit Toornstraat. Dat ziet er goed uit. Bal voor de goal ook. En er wordt er geschoten uit de draai door Amoa. Die bal stuit af op het lichaam van een van de Utrecht verdedigers. Bij Heracles vindt men dat hier een strafschop moet komen. Omdat die bal de hand van die verdediger zou hebben geraakt. Dat wordt door Hichler niet als dusdanig geconstateerd. En dan is het meteen afgelopen ook. En uh, loopt iedereen weg en is het Heracles publiek boos. En kijk ik dan toch nog maar even naar de herhaling of hij de bal op de schip had gemoeten of niet. Nou nee, want zou die bal al op de hand zijn gekomen van Herings. Dan kan hij er op die korte afstand werkelijk helemaal niets aan doen. En de bal uh, of de handen van Herings leken mij ook niet zover van het lichaam af dat je daar als scheidsrechter iets mee had moeten doen. Kortom, dat is de scheidsrechter niet aan te rekenen. Het is voorbij. Utrecht verslaat Heracles door twee goals van Jens Toornstra in Almelo met 2-1. En Utrecht gaat daar door naar 21 punten, net zoveel als Feyenoord. Maar Feyenoord speelt morgen nog de topper tegen PSV. Nou ja, topper op papier dan, want het is de nummer 7 tegen 8 uh, in de Eredivisie. Twee clubs waar vroeger veel routiniers op het veld stonden, zoals John de Wolf en Jan Heinzen. Nu staan er vooral veel jonkies. Joep Schreuder vroeg aan Goedold Joris Matthijs of hij dat verschil ook voelt bij Feyenoord. Nou, de generatie is wel anders, ja. Tuurlijk. Maar dat is waarschijnlijk ook met mijn vorige generatie, die zijn ook weer anders opgegroeid. Ja, dat is ook weer zo. Dat, uh, dat blijft zich ontwikkelen. Zijn ze laconieker? Zijn ze die gemakkelijker? Jongens, ja. Er zijn er wel meer bij die laconieker zijn. Alleen die jongens die uiteindelijk uh, het eerste halen en, en zelf wel zijn... niet. Die hebben toch dus wel hetzelfde echt, karakter. Zie jij de absolute wil die jij, want je had toch niet het grootste talent... ...maar je hebt mm. het gered omdat je die absolute wil had. Zie je die bij, nou niet bij iedereen denk ik. Zonder. Nee, in, in deze selectie, dat, dat kan ook niet. Je hebt ook jongens die het op, op het, op het uh, talent doen. Maar de echte de, de jongens die uiteindelijk het Nederlands zelf verhalen, die hebben die veel wel. De, absoluut. Anders red je dat niet. Dat is onmogelijk. In april liedje, uh, liet je je punten liggen in Waalwijk. Mm -hmm. En toen zei je, titel verspeeld, uh, we winnen uit niet veel. En eigenlijk is er niet veel veranderd. Ja, misschien is het nog wel slechter geworden. Ik zou het niet eens weten, de statistieken. Dat, dat maar. is niet goed. Er moet wel ontwikkeling ergens in zitten, jongens. Ja, die constatering, die heb je goed gemaakt. Maar ja, ik, ik, ik kan, als wij de oplossingen wisten, dan hadden we natuurlijk die al uitgevoerd. En het is elke keer een teleurstelling. We proberen het te veranderen en ja. daar, daar moeten we ook mee doorgaan. Het is niet zo dat deze ploeg op elkaar is uitgekeken. Dat, dat gevoel heb ik nog totaal niet. Die drijven ze nog steeds. En we gaan gewoon verder. We analyseren van fouten, van de, van de video, van de ja. wedstrijden. en Zo moeten we stappen proberen te maken. Bij de open dag hier in de zomer zei je ook die Jeugd internationals of die internationals. Het is nu tijd om het vrijblijvende eraf te halen. De wil om te winnen, dat mag je nu eisen. Ja. Zei je toen, ja. Je niet... nou, de, de, de, wat ik begrijp, de trainers zien natuurlijk een aantal jaar. Ik ben hier nu anderhalf jaar. Ja. In dat eerste jaar was, hield niemand rekening met Feyenoord. Nee? En elke overwinning was mooi meegenomen. En ja, wij, dat hebben zij in dat eerste jaar natuurlijk geweldig gedaan, die tweede plek. En wij vorig jaar hebben het ook gewoon goed gedaan. Ja, dan wordt er iets verwacht van Feyenoord. De groep leeft bij elkaar en dat is een andere insteek. En dat, dat zag je zeker aan het begin van het seizoen. Ja, ja dat Feyenoord weer rekening houdt met Feyenoord. En ja. Dat is wel even een omslagpunt. Er zijn veel internationals gekomen op jonge leeftijd. Ja, ook dat is anders. En er worden, worden andere dingen gevraagd. En, um, ja. Ja, helaas verliezen wij nog te veel punten in uitwedstrijden. En van, van buitenaf denk ik wel eens de wil is er wel. Misschien is het ook van kwaliteit... Kan, kan. De wil er wel. Ik, ik zie nog steeds wel een verschil tussen uh, wedstrijden in de Kuip en in uitwedstrijden. Ja, Toch onbewust misschien uh, zijn wij hier uh, wat scherper. Ik zou het niet weten. En ja, als je, wat ik al zeg, als, als wij het wisten, dan hadden we het al lang omgedraaid. Ja. En, uh, wij werken daar keihard aan en, ja, om ons te perfectioneren. Het is ook niet zo dat wij de hele wedstrijd uh, slecht hebben gespeeld tegen RKC. Helemaal niet zelfs. We nee. zijn heel goed begonnen. Ja, dan heb je misschien even een doelpuntje nodig. En uh, dan, dat missen we dan net. Dat is wel een verhaal van de laatste weken. We hebben veel kansen gemist, dat klopt. Vroeger begrepen wij, in, wat jij net al zei, de generatie van jou... dat was ja. dan ook, weet je wel, de potatgeneratie, weet je nog. Dus misschien zijn we wel te kritisch op die jonge jongens. Moeten we ze nog er steeds... Er zijn er gewoon ranken? heel veel. Het zijn er gewoon heel veel. De, de Nederlandse competitie is gewoon veranderd. Ja. Als je, toen ik 18 was, toen kwam ik in een elftal van alleen maar ouderen... en speelde ik bij Willem II. Ja. En daar speelden alleen maar routiniers of eindtwintigers... En dan kom je als één of twee talenten van de A-Jug door naar het eerste. Ja, kijk eens hoeveel er hier rondloopt. Dat is wel een verschil natuurlijk. Dat, dat ging nog ik nog even. Dat, dat kan toch nog? Ja, dat, maar dat is maar op één manier mogelijk. En dat is dat ik hier goed speel. Dat is de enige mogelijkheid. En dan zie ik het wel in maart en anders in mei. Want de laatste vraag is, je ziet... Nou was het gisteren weer Bruma worstelen. Mm -hmm. Dan zie je Veldman weer omhoog. En dan is Denswil weer... Jij volgt er waarschijnlijk met speciaal interesse, toch? Die centrale verdedigers nu... Al die jonge jongens, ook hier, die volgen je toch wel een beetje? Na nou, speciale interesse is ook weer overdreven. Je kijkt wel naar zo'n wedstrijd, maar. Ja. natuurlijk volg je het. Maar je volgt eigenlijk alles wel. Lux de Lé. Wat hij heeft eindsproken. Elie De Cristiano Ronaldo. 1 Wat een goal. Buitenlands voetbal. Arsenal geeft in de Engelse Premier League niets prijs aan kop van de ranglijst. De ploeg van coach Arsene Wenger won op bezoek bij Cardiff City. Het werd 3-0. Uitgerekende Welshman Aaron Ramsey scoorde in haar eigen omgeving twee maal. Met die overwinning was Wenger uiteraard dik tevreden. Very big satisfaction because we a uh, good defensive performance and uh were in control of the game in a place where many teams suffer, you know, and overall, uh, we kept the concentration right and uh, won you know, with a convincing training. But, uh, you know, as long as you can keep uh, winning, of course, that helps uh, the confidence level raises and uh, the solidarity is quite good in the team. And uh, that's why we make results. We verdedigden goed en hadden controle over de wedstrijd al dus wenger. En natuurlijk stijgt het zelfvertrouwen met iedere overwinning... en is de solidariteit in het team erg groot. De achtervolgers Liverpool, Chelsea en Manchester City komen morgen pas in actie. Everton blijft in de subtop na een 4-0-zegen op Stoke City. Voor trainer Martin Jol nemen de problemen toe. Hij zag zijn Fulham het degradatieduel bij West Ham met 3-0 verliezen. Fulham staat nu derde van onderen. Met Leroy Fairbon, Noord City met 1-0 van Crystal Palace... En uh, uh, Aston Villa speelde gelijk tegen Sunderland 0-0. Newcastle United, West Bromwich, Albion eindigde in 2-1. Arsenal heeft 31 uit 13, gaat aan kop. En dat zijn er maar liefst 7 meer dan Liverpool en Chelsea. Die hebben er 24, maar dan uit een wedstrijd minder gespeeld. 12 namelijk. In de Bundesliga kan geen enkele club Bayern München bijhouden. Op eigen veld won het elftal van Guardiola... met 2-0 van eintracht Braunschweig. Arjen Robben maakte alvorens beide calls... Het is gewoon een hoofdstuk. Natuurlijk is het normaal, dat je een beetje moeder bent, maar dan moeten we misschien nog beter met de Kopf dabei zijn. Äh, äh, Want da we hebben daar een pek, äh, dan kasseren we daar nog dat 2-1. Dat rettet nog David Alaba. Dan wordt het natuurlijk nog eng. Dat mag niet passieren. maar oké, okay, dat is ook Fußball. Het zit allemaal in je hoofd. En uiteraard ben je wel eens moe. Maar moet je nog beter met je hoofd erbij zijn. Gelukkig werd het geen 2-1. Anders zou het nog moeilijker geworden zijn. zei Robben. Bij Leverkusen versloeg Nuremberg. De ploeg van trainer Gert-Jan Verbeek met 3-0. Borussia Dortmund dan ook. De nummer 3 deed dat met 3-1 bij Mainz. Robert Lewandowski benutte tot twee keer toe een strafschop. Met acht treffers en drie strafschoppen was het duel tussen Hoffenheim en Werder Bremen erg spraakmakend. Het eindigde in 4-4. Elia maakte het tweede doelpunt voor Bremen. En trainer Jos Luhukai kwam met het de niet verder dan 0-0 tegen Augsburg. Schalke 04 houdt aansluiting met de topclubs. Door een 3-0 overwinning op Stuttgart steeg Schalke naar de vijfde plaats. De voormalige PSVR, Farfan, scoorde daar 2 maal. Bayern München gaat met 38 aan kop. Bayer Leverkusen heeft er 34 en Borussia Dortmund 31, allemaal uit 14 duels. Bologna blijft in de Serie A van Italië in de gevarenzone. De formatie van trainer Pioli kwam bij Parma niet verder dan 1-1. Parma houdt daardoor vijf punten voorsprong op Bologna. Genoa, Torino is nog niet afgelopen volgens dit. Het staat 1-1, uh, net afgelopen en het is 1-1 gebleven. Stand aan kop, Juventus 34 uit 13, Roma heeft 33 uit 13... en Napoli is derde met 28 uit 13. Dan Atletico Madrid, dat blijft het goed doen in de Spaanse Primera División. Uit bij Elche werd het 2-0, waardoor Atletico in punten op gelijke hoogte kwam... met koploper Barcelona, dat morgen nog op bezoek gaat bij Bilbao. Real Madrid, Real Valladolid werd 4-0. Drie goals van Bale en één van Benzema. Celta de Vigo tegen Almeria, 3-1... Espanyol-Real Sociedad, dat is een tussenstand... want die wedstrijd is pas om 10 uur begonnen... en dat is 1-0, die tussenstand. Barcelona heeft er 40 uit uh, 14, gaat een kop. Atletica heeft er ook 40, maar dan uit 15. En Real Madrid heeft er 37 uit 15 en is daarmee derde. Vier wedstrijden in de Belgische eerste klasse. Clubbrugge Oostende 2-0. KV Mechla A Agent 0-1. Bergen-Lokeren 1-0. En uh, Beveren tegen Charleroi 0-0. Standaar gaat met 37 uit 16 aan kop. Clubbrug is tweede, 36, eentje minder dus, maar wel een wedstrijd meer gespeeld, uit 17 dus. En Zulte waregem heeft er 35 uit 16. Dat zijn de twee punten minder dan standaard. En dan gaan we naar zeilen, want er is goed nieuws uit de zeilwereld voor Nederland. Aijald Kloosterboer, onze zeilverslaggever. Waar gaat het om, Aijald? Het gaat om de volgende rijs We gaan weer meedoen en weurden dat is een Nederlandse part het gaat om uh, Team Sailing Holland met onder meer uh, bouwenbekking. Dat uh, Team Sailing Holland bevestigt tegenover de NOS dat de fi financiering rond is van hun boot. Sponsor wordt nog niet bekendgemaakt en dat uh, gebeurt komende dinsdag. Want er is wel heel veel geld voor nodig neem ik aan. Ja, um, je kunt het budget vergelijken met een, een voetbalclub in de Eredivisie. En het is de afgelopen jaren is het crisis geweest. We hebben er in de volgende, uh, vorige editie ook geen Nederlandse boot gezien. Maar ja, nu bleef het een hoop publiciteit op. Hè? En uh, ja, dat kost al geld. Het is nu anders trouwens dan vroeger. In de vorige editie moest je, moest je zelf een boot, uh, een boot bouwen. En, en dat was volgens vooraf bedachte afmetingen en regels. En dan won vaak de boot met de beste research en de meeste trainingsuren. Ja, de een heeft nu een keer meer te besteden dan de ander. En uh, ja, dat wordt dan de winnaar. Dat is nu anders. Je bouwt geen boot, je koopt een boot. En dat is volgens een nieuw ontwerp, vol van 65. Die wordt geleverd door één financier, uh, door één leverancier. En alle boten worden Kijk, Het maakt het ook makkelijker om in te stappen, want die boot is gewoon iets goedkoper. Ook voor sponsors is het makkelijker en uh, daarom is de campagne aanmerkelijk uh, goedkoper geworden. Een Nederlandse boot, wat betekent dat? Dat het ook een totaal Nederlandse bemanning krijgt? Dat weten we nog niet helemaal. Er komt wel een Nederlandse schipper. en Dat is Bauer Bekking, dat is een uh, oude rot in het vak. Hij is zeer ervaren. Het wordt zijn uh, zevende keer en hij wil hem ooit een keer winnen als schipper. En wat we ook weten is dat Gertjan Poortman aan boord komt. En dat is ook een uh, zeer ervaren uh, zeezijner. Voor hem is het uh, de tweede keer. En op de wal krijgen we een uh, uh, Gideon Messing als uh, walmanager. Dus um, ja, het wordt een boot onder Nederlandse vlag met zeker Nederlandse zeilers. Maar wie er nog meer aan boord komen, dat, uh, dat kan ik nog niet zeggen. Er worden minimaal zeven gebouwd. De eerste twee zijn daarvan al klaar. Het eerste wordt zelfs al getraind. Daar zijn uh, ook twee Nederlanders uh, aan boord. Caroline Brouwer en Annelieke Best. Dat was een vrouwenboot. De tweede gaat naar Chinezen. Die zijn binnenkort ook aan het testen. En Team Holland heeft uh, heel slim al een, een optie genomen op de derde boot. En die gaat in januari het water in. Dus ze kunnen al vrij snel aan de gang. En wanneer is de race zelf? De race zelf is eind volgend jaar. Dus ze hebben nog even om te trainen. Oké, okay, Eilth. Hartelijk dank.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 Don't You bleed just to know Iris was dat van de go-go dolls. Goeie paal, mooie goal. En er dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een oh, oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met NAC FC Groningen. 2-2. Bij Rus was het 1-0 door Verbeek. Het werd zelfs 2-0 door Periccia. 2-1 door Giuliano Wijnaldum. En 2-2, een strafschop in blessure tijd van De Leeuw. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor NAC. Maar de wedstrijd duurde net iets te lang. U hoort NAC-verdediger Kees Kwakman, die die late strafschop veroorzaakte. In dit geval wel, ja. Dus, uh, ja, goed. Uh, we hebben de laatste 10 minuten weggegeven. Ja, ik moet zeggen dat Groningen met name de tweede helft wel steeds aandrong. Maar... De ja, hele grote kansen gaven we niet weg, maar ja, uh, uiteindelijk uh, valt hij dan toch nog die eerste uit de kluts en, uh, en daarna een terechte penalty. En de man die die strafschop inschoot luistert naar de naam Michael de Leeuw. Eigenlijk uh, na, de, ja, na de aansluitingstreffer uh, kregen wij uh, veel geloof. En uh, ja, schoot nak eigenlijk een kwartier lang uh, ja, schoot die de bal uh, gewoon blind vooruit. Waardoor wij uh, druk op hun konden blijven houden. En, uh, ja, ze kwamen al een paar keer weg met een paar uh, voorzetten die, uh, ja, die net niet goed vielen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, maken we gelukkig er nog gelijk. Ja, toch is een trainer, van der Looijen, niet tevreden met die puntendeling. Ja, daar ben ik toch eigenlijk wel teleurgesteld. Er uh, zit twee kanten aan. Hè. Als je tien dik tien minuten voor tijd 2-0 achter staat... dan zeg je als je 2-2 wordt van mooi. Hè. De opluchting naar die goal was natuurlijk ook groot. Maar ik denk als je de hele wedstrijd ziet... de manier van voetballen... Uh, het feit dat we hier eigenlijk in mijn ogen... wel dominanter waren dan de tegenstander... zonder genoeg kans uit te spelen... ja, vind ik toch dat we hadden moeten winnen. Pexvolle RKC eindigde in 1-1. Bij Rus was het 1-0 door Saimak. En Joachim maakte naar rust gelijk... Pek Zwolle speelde een zeer goede eerste helft... maar je zag na rust RKC toch opeens langzij komen. En dat betekende alweer het zevende gelijke spel... voor Zwolle-coach Ron Jans. Dan zie je dat je eigenlijk 50 minuten herenmeester bent. En dan, uh, ja, een, een onoplettendheid. En de wedstrijd uh, wordt van onze kant alleen maar minder. En moet je met 1-1 uh, doen. En dat is... Uh... Ja, dan krijg je inderdaad de conclusie van kunnen we nog wel winnen. Nou, dat gaan we zeker nog doen. Maar dit, uh, dit zijn twee, uh, twee gemiste punten. Ook uh, Derel Lachman, verdediger van Pek Zwolle, denkt dat ze te weinig gekregen hebben tegen RKC. Ja, ik bedoel, het is wel beter als een, uh, een verliespunt. Maar uh, ja, natuurlijk wil je een keer winnen en dan is het uh, RKC, dan kan je ook nog een, een gat slaan naar boven toe. En uh, ja, dat gebeurt dan niet, dat is dan wel even zuur. Erwin Koeman, de trainer van RKC, was wel blij met het behaalde punt. In de counter had zijn team zelfs kans op een stiekeme overwinning. Ja, oké, okay, uh, als we aan de bal beter hadden gespeeld... hadden we het uh, kunnen, beter kunnen uitspelen. En uh, nog een schot van Kenny Andersen die de keeper net pakt. Dat, waren, dat, dat was uh, voor ons geweldig geweest. Uh, het was niet verdiend uh, geweest als dat zou gebeuren. Alleen, uh, nogmaals, wat je net zegt... ja, wij zijn blij met dit punt. Heerenveen won met 3-1 van de Go Ahead Eagles. Bij rust stonden de Eagles nog voor door een doelpunt van Valkenburg. Het werd uh, vrij snel naar rust. 1-1 door de Roon, 2-1 door Van Aanholt... en tegen het einde nog 3-1 door Siek. De uitslag doet anders vermoeden, maar de Eagles hadden wel degelijk kans deze wedstrijd te winnen. Trainer Foukebouw baalt dan ook. Ja, het meest vervelende vind ik van de avond is uh, eigenlijk goed spelen en nul punten hebben. Maar bij goed spelen moet je ook goed verdedigen. Uh, want er zat, er zat zeker meer in deze wedstrijd. Je hoort het vaak, twee verschillende helften. <laughs> ook van Heerenveen-trainer Marco van Basten. Ah, dat is geen hokers maar de jongens begrijpen het zelf ook. En, uh, goed, we hebben ook gezegd, van, er mag alles gebeuren, maar... Zorg in ieder geval dat... Uh, je mag ook verliezen, maar in ieder geval met opgeven hoofd met, met, hoofd. Uh, Gooi de schroom van je af. En we hebben niet zo gek veel bijzondere dingen gezegd. Of, of, maar uiteindelijk pakte dat goed uit. En dat besef kwam er bij de jongens ook. En uh, die hebben daarin goed gereageerd. Ja, daar tegen FC Utrecht. eindigt in 1-2 bij rust. Zonder Almelo nog voordoen door Robert van bel A-Sani. 1-1 werden door Toornstra. En 1-2 ook door Toornstra. En die praat dus met Ronald van der Gier. Ja, Jens, je komt hier aangestrompeld, maar ik denk dat de overwinning de pijn wel wat verzacht. Ja, zeker. We snakten wel echt naar, naar een driepunter en we hadden dit seizoen pas één punt gehaald. En uh, ja, dus uh, dat voelt wel lekker. Toch waren er fasen in de wedstrijd waarin ik dacht, dat gaat vandaag niet gebeuren. Had jij dat ook? Ja, dat had ik eigenlijk ook. Ja, we speelden de eerste helft een beetje afwachtend en zonder uh, overtuiging eigenlijk. En het, dat wat we thuis eigenlijk wel vaak laten zien, dat ontbreekt uit vaak. En uh, ja, dan valt die 1-0 en toen dacht ik wel even van, uh, nou moet het geen 2-0 gaan worden, want dan uh, is misschien de wedstrijd wel klaar. En gelukkig blijft het 1-0 en ik denk dat we ons tweede helft goed hebben teruggeknopt. Wat ook na het, uh, ja, eigenlijk een beetje het zwalken van Ajoep met die knieblessure, uh, ook toen raakten jullie wat grip kwijt. Ja, klopt. Uh, ja, Ajoep, uh, ja, belangrijke speler en ja, het is dan even passen en meten met, met een wissel, maar uh, ik denk dat Mark Diemers het uiteindelijk goed heeft gedaan. Maar in de tweede helft was dat over, hè? want uiteindelijk denk ik dat jullie de bovenliggende partij zijn geweest in die tweede 45 minuten. Ja, zeker. Uh, we hebben in de tweede helft, of in de rust, hebben we gezegd wat er gezegd moest worden. en uh, ja, We hebben meer druk naar voren gegeven en dat gaf uiteindelijk mogelijkheden. En, uh, ja, twee goals, dus uh, dat is lekker. Ja, twee goals waar we allebei kunnen zeggen, zonder geluk vaart niemand wel. Want bij die eerste dacht ik toch echt dat er hens was van de ridder. Ja, dat, dat, hoorde, dat heb ik niet gezien, maar ik hoorde die spelers dat wel roepen. En, uh, maar goed, uh, volgens mij was het ook Hens bij mijn vrije trap. Dus, uh, dus dan uh, trekt dat elkaar weer in evenwicht. En het geluk uh, ja, bij die tweede goal was, je stond eigenlijk te wachten. Misschien wel een kansloze positie en ineens. Hè? Ja, hij viel opeens voor mijn voet. En uh, ja, toen was het aannemen en uh, die nadenken gewoon schieten. En uh, die ging er ook uh, iets wat gelukkig in, maar uh, toch lekker. Hey, en, en, en die slotfase, hoe beleef je dat? Want, want uiteindelijk is het uh, ja, storm Oendrang. Ja, hangen en wurgen en uh, ja, met z'n allen gewoon achteruit en uh, ja, geen risico meer, alles naar voren en uh, drie punten over de streep uh, gesleept, zeg maar. Was er een complex, het uh, bekende uitcomplex waar je nu vanaf bent, of was dat eigenlijk overdreven? Nou, het zat er wel heel erg aan te komen uh, met één punt uit al die wedstrijden. En, uh, maar goed, daar zijn we nu vanaf en uh, volgens mij was het ook de eerste overwinning sinds uh, 1985 hier, dus uh, zijn we daar ook weer vanaf. Ja, en je maakt reuze stappen in de competitie ook gelijk. Ja, we kunnen weer uh, lekker omhoog gaan. Ik heb volgende week weer een thuiswedstrijd, dus uh, dat is altijd leuk. Jaren Stoorstra, maker van beide doelpunten van Utrecht tegen Herakles. U hoorde meer in gesprek met Ronald van der Geer... die ook wel wilde weten hoe de trainer van Herakles, Jan de Jonge, erover dacht. Leg de vinger eens op de zere plek als we het hebben over die wedstrijd van vandaag. Nou ja, ik kan een heel verhaal ophangen, maar ik vond de eerste uh, helft uh, heel redelijk. Ik vond dat we daarin wat kansen afdwongen, dat we... Ja, niks weggaven, een goede goal maakte tot 1-1. En, uh, en, en Daarna uh, was het uh, natuurlijk al uh, wat brozer, want dat zag je wel. Dat vertrouwen we het echt. Kregen we nogal wat mogelijkheden. Eigenlijk kregen we nog niet echt veel kansen tegen. Uh, en, uh, ja, en, uh, en, dus, en daarna maak, dus, dus kregen we maken een fout. Uh, ik weet niet precies wie, maar over de bal getrapt. En werd het uh, 1-2 ook nog. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. En dat je speelt technisch gezien. Uh, ja, dat het heel redelijk deed en dat is heel jammer. Zeker als de goal is zoals de goal was. Dat is natuurlijk helemaal vervelend. Uh, iedereen ziet dat dit een Hensbal is en uh, we staan weer met lege handen. Ja, even daarvoor was was overigens een Hensbal in jullie straf op gebied van Quanta van ook. Nou, dat was geen goal, dacht ik. Dat was geen goal. Daar heb jij, daar heb jij helemaal punten in. Uh, dus ja, het blijft hetzelfde. Hè? Was er een groot verschil wat betreft jou toch na de rust met, met jouw ploeg? Tornstra zegt net van ja, het was, wij waren misschien wel wat dominanter in de tweede helft. Ze waren iets agressiever, maar tot de 1-1 was er weinig aan de hand. En eigenlijk hebben we niet zoveel kansen weggegeven. Wij vonden uh, daarin, uh, vond ik Utrecht ook wat meer lef hebben dan de eerste helft. Maar goed, het bleef gewoon 1-0. Uh, ja. Goed, de tweede helft was, uh, vond ik ook na, zeker na de 1-1 iets minder dan de eerste helft. Alleen ik denk dat wij uh, zeker recht hadden, minimaal op een punt. En ik denk eigenlijk wel op de overwinning, maar... Wat je recht op hebt, krijg je niet altijd. Jan de Jonge, de trainer van Herakles. Uh, hij dacht dus dat er meer recht was dan een 1-2-nederlaag. Want zijn ploeg verloor nu met 2-1 dus van FC Utrecht. Herakles uh, krijgt het daardoor moeilijk. Staat vierde van onderen, 14 punten uit 13 wedstrijden. Daaronder ADO, 13 uit 13. En RKC, 13 uit 15. En daaronder nog, dat is de hekkensluiter een NEC 9 uit 14. En hoe staat er dan een kop? Vitesse is eerste 27 uit 14. Twente heeft ook 27, maar dan uit 15. Ajax heeft 25 uit 14. 14, is derde, AZ vierde, 24 uit 14. En Groningen vijfde, 24 uit 15. Uh, en het programma van morgen dan. Ado Den Haag tegen Ajax, alle om half 1. Om half drie de topper. Nou ja, topper uh, uh, van twee middenmotors. Feyenoord tegen PSV. En om half drie is er ook Vitesse, de koploper tegen Cambuur. En om half 5 ook nog NEC tegen AZ. Dat alles hoort u morgenmiddag in de uitzending met uh, Harry en Hugo. En... Uh, Max van Wezel loopt zich warm hier op de gang. Hij presenteert het volgende uur met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Dagelijks zij de grootste porno-uitgeverij van Nederland. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1...